Gemeente, na de prediking zingen wij... ...psalm 69, het laatste of 14 vers, zonder dat ik dat nog een keer nader aankondig. Psalm 69, vers 14, Geheemel, hemel, aard en zee, vermeld Gods lof, laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Thema voor de preek nog een keer een moedgevend woord... Voor moedelozen. Ja jongens en meisjes, om vanmorgen eens een keer met jullie te beginnen. Het zal jullie vast wel eens een keertje gebeuren. Dat je op school komt en denkt, oh, nou ben ik dit of dat vergeten. Het kan bijvoorbeeld zomaar gebeuren dat je je gymspullen bent vergeten en dat is naar... Want de meeste kinderen die, die gimmen juist zo graag veel liever dan uh, taal of rekenen. Nou ja, dat zijn dan nog maar gimspullen die je vergeet. Maar ja, gemeente, vergeten worden, dat is weer wat anders. Dat gaat dieper. Want u weet met mij dat er in onze samenleving heel wat gezucht wordt en geklaagd wordt over, over eenzaamheid. Dat mensen vergeten worden. Dat komt in onze maatschappij veel en vaak voor. Vergeten worden. Ja, je komt wel eens van die mensen tegen die dan tegen je zeggen, ik vergeet je niet hoor. Daar hoef je geen knoop voor in mijn zakdoek te leggen. Maar als puntje bij paadje komt als de tijd verstrijkt, dan hoor, je, dan hoor je ze niet meer. Iets vergeten en vergeten worden. Nou gemeente, zoals vele mensen zich vandaag vergeten en verlaten voelen, zo voelt het volk Israël zich ook, hier in vers 14 Sion genoemd. Dat is nogal wat, vergeten en verlaten. Ja, zegt u dat wel? Maar in die twee woorden, vergeten en verlaten, vat het volk heel hun nood en ellende samen. Ja, want op het moment dat uh, ze deze woorden spreken, maar Sion zegt, dat zeggen zij dus, zit het volk in Babel. Ver van huis, ver van Jeruzalem, ver van de tempel, ver van Gods altaren, ver van alles wat voor hen zo vertrouwd was. Ja, eerlijk is eerlijk. Moeten we wel eerlijk zijn ook vanmorgen. Dat was ook het gevolg van Gods rechtvaardig oordeel over hun zonde. Het was hun eigen schuld dat ze zo ver van huis waren. Naar Babel gedeporteerd. Maar nou blijkt. En dat proef je toch in dat 14e vers. Dat er onder die ballingen zijn. Die, die God gelijk geven op dat punt. Dat het hun eigen schuld is dat ze daar in Babel zitten. En dan zal er heel wat. Als een mens God gelijk leert geven. En zijn hoofd buigt, dat is al heel wat. Onder dat volk zijn er die God gelijk leren geven, die hun schuld beleiden. En dat niet Babel, maar Jeruzalem hun plaats is waar ze horen. We horen niet hier, maar we horen daar in Jeruzalem. Maar ja, hoe komen we daar ooit weer in Juda en in Jeruzalem? We weten wel van Gods belofte van bevrijding en, en terugkeer en zo. Maar we zien er niks van. Het lijkt wel of er niks gebeurt. En gemeent het is op dat punt dat ze zo moe en mat zijn. Op dat punt. En zo voelen ze zich door de Here verlaten, losgelaten, in de steek gelaten. En ook nog eens een keertje vergeten. Nou dat laatste vergeten dat gaat nog dieper kijk bij verlaten ja dan heb je nog wel eens momenten dat je aan de ander denkt omdat die ander in je herinnering voortleeft maar vergeten dat gaat nog een treetje dieper want dan besta je voor de ander niet meer nou gemeente dat is nou Israëls bittere aanvechting daar gaat het hier over Vandaar hun moedeloze klacht, vers 14, Sion zegt, enzovoort. Ja, en nu van de andere kant bekeken. Hoe is het eigenlijk mogelijk dat Israël nu op dit ogenblik zo in de put zit en zo klaagt? Want Jezaja die heeft zojuist... ...hen het evangelie verkondigt... ...en opnieuw gezegd dat de Heer zal komen... ...om hen te bevrijden uit Babel... ...en ze naar Sion zal leiden. En hoe? Hij zal ze dragen zoals een moeder... ...een kind onder haar hart draagt. Hij zal voor hen bergen uh, uh, uh, afvlakken ...en bergen slechten. Hij zal de woestijn voor hen veranderen in een oase... ...wat willen ze nog meer... Met andere woorden, ze zullen op hun tocht naar Sion niks tekort komen. Je zou zeggen van zo'n boodschapplooi word je toch blij. Nou, God wel. God wel. Want hij roept zijn schepping op om hem daarvoor te loven en te danken. Kijkt u maar in vers 13. Juicht gij hemelen en verheug, gij aarde en gij bergen maak gedreun en gejuich. Want ik de Heere, die er ben heb mijn volk vertroost met deze boodschap van heil en ik zal mij over mijn ellendigen ontfermen maar gemeente Sion spreekt tegen het uh, heerlijke evangelie heeft wel geklonken maar ze klagen eigenlijk en dan komt het op neer heren u kunt ons nog meer vertellen u zegt het allemaal wel dat u ons komt halen en terug zult brengen, maar uh, we zien er niks van. U hebt het al zo vaak gezegd. Tegenspraak in optima forma. Herkenbaar. Hebt u dat ook wel eens dat u dat denkt? God kan ons nog meer vertellen over dat Sion daarboven dat vol zal worden... en vol zal zijn met een schare die niet te tellen is. Ja, ja, en de kerken lopen leeg en Sion loopt vol zeker. Dat je dat innerlijk wel eens denkt, heren, neem nou mijn eigen gezin alleen al. Heren, hoe moet dat? Hoe moeten ze daar komen, die kinderen van mij? Ze zijn allemaal gedoopt, hier of op een andere plaats... Kinderen van u, zo hebt u ze genoemd, maar ze gedragen zich er helemaal niet naar. De een zit hier, de ander zit daar en een derde die zit dan hier nog wel, maar hoe zal het draadje zich afwikkelen? Heren, mijn kinderen willen niks meer van u weten. Wat een aanvechting, Gods woord zegt dit van je gedoopte kind en je ziet het tegendeel ervan. En dan persoonlijk, het zou kunnen zijn dat je al luisteren denkt en klaagt tegen de Heere mijn hart, het is één grote puinhoop. O ja, ik ben dan ooit wel gedoopt en de Heere die heeft me de hele zaligheid beloofd, vergeving van zonde, de mantel van de gerechtigheid van de Heer Jezus die me helemaal bedekt... Het eeuwige leven zelfs, het Sion hierboven. Maar als ik rondkijk in mijn eigen hart, dan denk ik: hoe moet ik ooit in Sion komen? Het leven door, nou ja, dat gaat dan nog, maar, maar het leven uit? Ik zie alleen in mijn binnenste zonden en ongeloof, dorheid en doodsheid. Ik hoor van week tot week van de kansel af verkondigen dat God zijn volk heeft opgezocht. Maar de dominee die is er blijer mee dan ik. Want ik weet niet of het voor mij is. Ik voel het niet. Ik weet er eigenlijk geen raad mee met die hele boodschap. En weer een ander die klaagt. De Heer heeft mij verlaten en, en vergeten. Die gaat nog een stapje verder. Is God er eigenlijk wel? En als hij er dan is, waar merkte ik dat dan aan? Wat een tegenspraak. Wat een aanvechting. Wat een ja -maars, Wat een ongeloof. Van onze kant. Van onderop dus. Van Israël en van ons. Hoe zal, hoe zal God daarop reageren? Nou, hij vat het in één woord samen, tegenspraak. Ja, wat een wonder dat hij ons vanmorgen tegenspreekt. Hij beantwoordt onze tegenspraak met beeldspraak. Met twee beelden, tot twee keer toe, als onderstreping van de godspraak. Ik heb je niet verlaten en ik heb je niet vergeten. Ja, ik heb je wel vanwege je zonde weggestuurd naar Babel, maar ik heb je getrouwd en ik heb je nooit een scheidbrief gegeven. Voor een klein ogenblik, ja, heb ik je verlaten. Voor een klein ogenblik mijn aangezicht voor je verborgen. Maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij u ontfermen, zie hier ben ik. En gemeente, zo legt God zijn volk een gewetensvraag voor. Vers 15, kijkt u met me mee. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten dat zij zich niet ontfermt over de zoon van haar buik? Prachtig beeld gebruikt de Heer. Van een moeder en een klein kind. Ja, mooi beeld. Wat is een moeder blij? Als ze haar kind net na de geboorte in de armen sluit, dat heb je negen maanden onder je hart gedragen, toch? En oh als ik aan mijn moeder denk. Vol verwondering, denkt zo'n kind later. God geven dat, zal ze naar mijn handjes en mijn voetjes en mijn oogjes hebben gekeken. Wat een zorg heeft ze aan mij besteed toen ik nog zo hulpeloos was. Het was ze niet te veel om midden in de nacht op te staan om mij te voeden. Zo trots als een pauw liet ze mij zien aan familieleden, vrienden en kennissen. Ja, ze heeft mij ontvangen als een godsgeschenk, mij laten dopen. Heel wat gesprekken met mij gevoerd. En nu ik wat ouder ben, dan denk ik vaak... O oh man, wat heb ik veel aan u te danken. En wat hebt u veel geduld met mij gehad. Kan een vrouw haar kind vergeten... als ik het antwoord mag geven op die vraag... dan zeg ik nee, nooit. Kunt u zich een moeder voorstellen die niet bewogen is met het kindje wat ze onder haar hart draagt en wat ze later ontvangt. Nee, toch? Nou, zo vraagt de Heere zijn volk en ook ons in de tekst om een antwoord op die vraag, op die vraag vanuit vers 15. De Heere die wil, om het eenvoudig te zeggen, weten hoe wij over Hem denken. Welk beeld heb je van God? Is Gods liefde om het lot van zijn volk, is zijn bewogenheid om ons voor eeuwig gelukkig te maken niet groter dan die van een moeder? Ja, onze God is een vader, mag ik dat zo een keer zeggen, met moederlijke gevoelens. Met dit beeld wil hij een diepe indruk geven aan ons wie hij is. En dan valt het ook op als je verder leest dat de Heer er ook tegelijkertijd rekening mee houdt dat iedereen dat niet zomaar kan overnemen. Want de vergelijking gaat niet altijd op namelijk. De Heere voegt er meteen aan toe, al zou een vrouw haar zuigeling vergeten, ik niet. En wij weten dat ook, onze jongens en meisjes weten dat ook, dat er wel eens kinderen te vondeling wordt gelegd. En we weten ook dat het eh, ook vaak uit nood voorkomt dat er moeders in de wereld zijn die hun kinderen afstaan aan de ouderlijke zorg aan anderen. Omdat het in het land van geboorte geen toekomst heeft. En wie denkt er dan niet aan de duizenden en duizenden kinderlevens. Die levens die in de kiem worden gesmoord. Ook als het onder andere omstandigheden in de schoot van een moeder is ontvangen, kan dan een moeder haar zuigeling vergeten als een kindje met een handicap op de wereld komt. Het is en het blijft toch Gods schepsel, Gods beeld. We weten met elkaar dat velen daar helaas anders over denken, omdat het niet past. In het leven van de mens van vandaag, daarin is immers alleen zinvol wat de mens een goed gevoel geeft, toch? Maar stel nou, dat kan ook, kunnen hier mensen in de kerk zitten, dat u, dat jij geen prettige gevoelens hebt als je denkt aan je moeder. Het kan zijn dat je een moeder hebt gehad of hebt, die heel naar met je omging die beter was voor de dieren dan voor, voor u, voor jou. Die je misschien wel heeft mishandeld, miskend. En wil de Heer ook met deze vraag bij je binnenkomen en zeggen... Denk nou niet in de eerste plaats aan je eigen moeder... maar roep dan een beeld in herinnering van een moeder in het algemeen. Die kom je toch wel eens tegen. En je hebt er toch zelf ook wel wat van in je innerlijk... Denk er dan eens aan dat ik teerder zorg voor je heb dan menige moeder. Nee, gemeente, onze God vergeet zijn volk niet en vergeet ons niet. Omdat hij dat Israël heeft toegeëigend, weet u wel. Hij heeft dat gevonden, schrijft Ezekiel ergens. Toen het daar lag, vertreden in haar geboortebloed. Toen heeft hij zich als een moeder over dat volk heen gebogen en gezegd, leef, ja, leef, je bent mijn kind, een begenadigd kind, gedraag je daar dan ook naar, alsjeblieft. Ja, doopouders met het oog daarop. Moeten ook onze kinderen opnieuw geboren worden door water en geest. Kinderen van God, opdat ze zich ook zouden gedragen als kinderen van God. Verstaan jullie dat? Opvoeders, verstaat u dat? Daarom doop ouders, alle ouders, ga met je kinderen het bad van het woord in. Samen, eens en steeds. Je verdrinkt er niet in, want het is levenswater dat vernieuwt, dat reinigt, dat je kind rechtvaardigt en heiligt. Omwille van de Heer Jezus. In dat woord ga erin. Daarin belooft de Heer jullie met jullie kinderen en ik zal ze een nieuw hoofd geven en een nieuw hart als nodig. In dat woord belooft God, bekeer je tot mij, breek met je oude leven... vertrouw je aan mij toe zoals je bent en ik maak van je die je moet zijn. In dat woord, wat een bad van wedergeboorte is... kom je met je kinderen de here tegen, genadig, maar ook barmhartig. En dat laatste, die barmhartigheid van God, die schittert ook zo in Jezaja 49... Dan wordt de Heer benoemd met, met, met Israëls ontfermer. Daarin klinkt door Gods barmhartigheid. En dat woordje barmhartigheid, dat zult u wel eens gehoord hebben in uw leven. Dat is weer afgeleid van moederschoot. Wel nu, in dat woord verklaart en openbaart de Heer zijn barmhartigheid. ...liefdevolle bewogenheid... ...met mensen die wij zijn in onze schuld en verlorenheid... ...om ons daarvan te bevrijden. je wil zeggen, die liefde... ...en die zorg van God, die gaat een, de zorg van een moeder ver te boven. En we lazen het zo tref, zeker ook vanmorgen in het doopformulier... ...daarom wil hij ons met al het goede verzorgen... En het kwade van ons weren. Of als dat kwade in ons leven komt. Het ten goede keren. Is het er in ons leven al van gekomen. Die God die vanmorgen opnieuw verkondigd wordt. Om die te beleiden. U met de uwen. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig, lot door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Tot de dood en daarna zal hij ons geleiden. Is het daar al van gekomen? Zalig als dat zo is. Een geschenk uit het woord, door de geest gegeven. Ramzalig als dat nog niet het geval is. Dat is de keerzijde. Maar komt ook het appel naar u, naar jou toe. Kom tot hem die zijn handen naar u uitbreidt. Naar jou uitbreidt. Hij staat klaar om u, om jou te omhelzen. Opdat u in geloof hem zult omhelzen. En zeggen u bent mijn vader en mijn God. Omwille van uw zoon die u ooit verliet aan het kruis. Ja gemeente. Want dat zeg ik er achteraan. als je nog eens kijkt naar dat vijftiende vers. Waar moeten we nou zijn om dat woord voor ons en onze kinderen op zijn diepste te verstaan? Waar anders dan op Golgotha? Als ergens Gods liefde en zorg zichtbaar wordt voor Israël, Israël en de volken, dan toch daar. Zie hem er eens op aan die God gaf. Als er één kon zeggen, de Heere heeft mij verlaten en vergeten, dan wel onze Heer Jezus Christus. Hij heeft op dat ogenblik, toen hij daar hing, het omgekeerde van de tekst ondervonden. Hij was er een uitzondering op. Op Golgotha ging de hemelse Vader met zijn kind de weg naar de dood en naar het graf. Drie uur lang heeft het kind, Jezus Christus, het ondervonden wat het is om van God verlaten te zijn. Hij gaf daar ook stem aan, de Heer Jezus, zijn innerlijkste gevoel. Waarom, waarom hebt gij mij verlaten? Nota bene, ik, uw geliefde zoon. Ik die uw liefdeswet nooit heb overtreden, maar heb gegeven wat u vroeg, namelijk liefde. Ik die altijd armen het evangelie heb verkondigd, zieken heb genezen, zelfs doden heb opgewekt. Waarom moest dat zo? O gemeente, dat, dat heeft met u en met mij te maken. Dat was om onze schuld en zonde. Omdat wij God in het paradijs hebben verlaten en dachten het beter te weten. Dat dachten wij. Daarom riep Christus uit waarom. En van dat waarom zijn wij vanmorgen Gods daarom. Die zijn handen naar je uitsteekt. Hij hield het uit. In die ogenblikken in onze plaats. Gelooft u dat? Voor zo een als u bent en ik. Dat hij met het offer van zijn leven. Die onmetelijke kloof die er was tussen God en ons. Heeft overbrugd. Gelooft u dat? Opdat Wij. Door hem, de Heer Jezus Christus, tot God genomen. Nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Gelooft gij dat? Dat is zalig. Wie door het geloof zo aan de Heer Jezus verbonden wordt. Eens en steeds, die mag het ook geloven. Dan ben je met Israël ingelijfd. En dan geldt ook deze belofte u en jou. Ik zal je niet verlaten en ik zal je niet vergeten tot in eeuwigheid niet. En u, jij die nog volop in de zonde leeft. En misschien wel tien keer per dag tegen jezelf zegt, uh, God die houdt van mij hoor. Want hoor eens, ik ga naar de kerk en ik ben gedoopt en doe dit en dat. U die in de band bent van geld en goed. Die helemaal bezeten is van carrière en status. Ik zeg het u in naam van deze God. Breek met dat oude leven. En bekeer je tot hem. En zie op de Heer Jezus Christus. Opdat je niet eenmaal komt in de buitenste duisternis... Waar wening zal zijn en knersing der tanden. Maar opdat je je overgeeft en je laat redden, om eenmaal te komen in Sion's zalen en een plekje te hebben in Gods hart. Laat je gezeggen. Gemeent, het zal u wel duidelijk zijn geworden. wat de intentie van de Here is geweest vanuit dat vijftiende vers. Ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Ik zal je niet vergeten. En dan wil de Here met dat zestiende vers. tegen dat volk zeggen: Als je nou nog twijfelt. Als je in mij nou nog niet gelooft. met andere woorden, het kan eigenlijk niet. Maar ja, goed dan. Kijk dan maar mee. en kijk dan maar naar mijn handen. Kun je wel nagaan hoe dicht de Heerde bij zijn volk is? Zie eens, ik heb je in mijn beide handpalmen gegraveerd. En jongens en meisjes, om dat beeld ook voor jullie wat duidelijk te maken. Het zal je best als een keer gebeurd zijn dat je op school aan het einde van de dag te horen kreeg... van de meester of van de juf... Uh, zeg jongens en meisjes, denk je erom... morgen laarzen meenemen... want we gaan op excursie. Niet vergeten hoor. Ja, wat zou je daar nou aan kunnen doen... jongens en meisjes, om dat niet te vergeten? Ja, dominee, dat is toch niet zo moeilijk. Dat moet je gewoon goed onthouden. Klaar. Ja, dat is een optie. Misschien is er wel een jongen in de kerk die denkt van, nou ja, weet je wat ik doe? Ik zeg het als ik thuis kom snel tegen mama, dan moet mama me morgenochtend maar aan herinneren. Laarzen meenemen. Misschien is er ook wel een, een jongetje in de kerk of een meisje die denkt van, nee, weet je wat ik zou doen? Ik zou het even met mijn pen vlug op mijn hand krabbelen. Morgen laarzen meenemen. Dat is een handige geheugensteuntje, hè? Maar ja, ook wel een beetje gevaarlijk, want stel dat je naar het toilet gaat en je was daarna je handen. Ja, dan loopt het gevaar dat je het uitwist en is het niet meer te zien, dan loop je nog de kans dat je het vergeet. Maar bij de Here is dat anders. Als die iets in zijn handen schrijft, dan graveert hij dat... En jullie weten wel wat graveren is. Hè? Jullie hebben vast wel eens een mes gezien waarin iets gegraveerd stond. Of de trouwring van papa of mama. En jullie hebben misschien ook wel eens iemand gezien met zo'n tattoo op zijn arm of op zijn been of op zijn lichaam. Nou dat is een afbeelding van het een of ander. En dat is erin gebracht met een naal, met... Uh, met kleurstof in de huid gebrand en jullie weten jongens en meisjes als iemand dat doet, dat gaat er nooit meer uit je leven lang blijft zo'n zo tattoo zichtbaar wel nu met dit beeld sluit de heren aan bij ons voorstellingsvermogen om zijn volk en ons duidelijk te maken dat wij in zijn handpalmen staan gegraveerd gegrift, gekerft zo mag je dat ook vertalen. En dan gaat het nooit meer uit. Gegraveerd in de holte van mijn hand. Dat is wel mooi in de holte. Het is ook een teken van geborgenheid. Als de Heer naar zijn handen kijkt dan, ja, dan ziet hij Sion, dan ziet hij ons. En dat zegt de Heer tegen ons vanmorgen. Kijk eens naar mijn handen. Ik heb je daarin gegraveerd. Er staat je naam en de namen van je kinderen. Met andere woorden, wil je dat geloven? Handpalmen, dat is veelzeggend. De heren wilde me zeggen, ik geef niet het ene om met de andere ook weer terug te nemen. Nee, in beide. Zozeer gaat God Israël aan het hart, zozeer gaat hij ons aan het hart. En dan valt het op, als je dat laatste stukje van de tekst op je in laat werken, dat er niet alleen de naam van Sion gekerf staat, maar ook de muren van Sion. Zie je dat staan? Ook die muren heeft God voortdurend voor ogen. En dan moet je bedenken, terwijl dit woord klinkt, ligt Jeruzalem nog in puin. Eén grote puinhoop. Want de vijand heeft er grondig huis gehouden. Kijk, puinhoopen die bieden een troosteloze aanblik voor ons. Daar kijken wij niet graag naar. Hè? We draaien liever onze ogen af. God die kijkt ernaar. Naar dat puin. En dan kijkt hij goed, want tussen dat puin ziet hij de muren voor zich van die stad. Ja, je zou kunnen zeggen, de bouwtekening van dat nieuwe Jeruzalem staat al gekerfd in Gods handpalmen. Dat spreekt van het herstel van Jeruzalem. En gemeente, als je dan thuis komt en nog eens een keer Jezaja 49 leest, dat moet u vooral doen met je kinderen, dan wordt het ook verteld dat Jeruzalem hersteld wordt. Jezaja die ziet dat voor zich, de vijand die gaat weg en de bouwers die komen al aansnellen om die stad op te bouwen en we ziet Jezaja nog meer, nou dan ziet hij die, die stad volstromen met kinderen. Het wordt zo vol in die stad dat ze bij wijze van spreken ruimte tekortkomen. Jezaja ziet ook die ballingen huiswaarts keren. En ook de volken die zich uh, ja, vanwege Israëls God bij Israël voegen. De stad die uit haar voegen barst. En of onze God doet wat hij belooft. Deze belofte heeft hij vervuld. En een geestelijk opzicht staat die belofte nog uit. Dat die stad Sion zal neerdalen uit de hemel. En die stad, die moederstad, die zal bomvol worden. Een belofte woord om op te pleiten. Ook voor u, die het tegendeel ziet. Ik zou tegen je willen zeggen, neem het doopvond maar mee. En houd het de heren maar voor. Heren, u hebt ze dat beloofd. U hebt ze hierin gegraveerd. Zorgt u ervoor dat ze er nooit uitgaan. Neem het doopvond maar mee. Als het met je kinderen anders gaat dan je graag zou zien. Gemeente, het is waar. We beleven een tijd van veel afval. Kerken lopen leeg, het is waar. Ingezonkenheid ook. Onken, onkunde wat het woord van God betreft. En mensen met een profetische blik. Die gaan hoe langer hoe meer ontbreken. Maar aan de andere kant, en dat wil ik ook vanmorgen zeggen, nogthans hoor ik een psalmdichter zingen. Ik weet, terwijl hij er ook niks van zag, ik weet hoe het vast gebouw van uw bewijzen naar zijn gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken. Zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Al kan het gebeuren dat je het zelf niet meer meemaakt. Dat zou kunnen. Toch daar in je hou vast vinden. Omdat, omdat God het zegt in zijn woord. Om dat voor betrouwbaar te houden. Gemeente laat je zinken. En laat je zakken op dit beloftewoord. Je komt er niet bedrogen mee uit. Zo waar als de Heer leeft. En hij leeft. U vraagt naar het geheim van die handpalmen. Ik kan het niet laten. Vanwege die twee doorboorde handen van onze heiland. En in die handen vinden wij met onze kinderen vergeving van zonden. In die handen vinden wij liefde. En vinden wij allerlei vertroosting. In die handen vind ik geborgenheid. En zo zie ik ook dat het gezegende kruis van mijn heiland de ladder is. Waarop ik mag klimmen om zo geborgenheid te vinden in Gods vaderhart. Het kan en het mag gemeend omdat Jezus voorging. Laat het kruis voor het eerst of opnieuw. De ladder zijn waarop je opklimt tot Gods vaderhart en komt daar in die zalen van Sion. En ziet, kijk eens, ik heb je erin gegrift, gegraveerd, getatoeëerd. En alsof dat niet genoeg is, hoor ik de Heer Jezus zeggen en niemand... zal ze uit de hand van mijn vader rukken. En daar moet ik het mee doen. En daar mag ik het mee doen. Daar put ik moed uit. U ook. Jij ook. Zeker omdat ik mezelf zo vaak tegenval. Elke dag opnieuw. Nogthans. In die handpalmen. Het zou kunnen zijn... Dat er iemand hier in de kerk zit en zegt. Ja dat mag ik wel eens van harte geloven. Te staan in die handpalmen. Maar. Maar. Oh ik weet al wat u zeggen wil. Dan heeft de Heer nog één opdracht voor u. Niet van mij. Maar van de Heer. Doe je hand open. En schrijf wat ik zeg. Ik. Ben. Des. Heren. En als je dat nog te moeilijk vindt. Zet dan maar een kruisje. Hij herkent het wel. Amen.